In de Randstad staat er viel op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en Baduverdorp 5 kilometer. Dat levert niet zo heel veel vertraging op. Op de A10 Noord richting de A10 Zuid loopt het vast tussen het knooppunt Watergraasmeer en de Raai. 4 kilometer. A12 richting Den Haag. Tussen Bodegraven en het Gouwe aqueduct 2 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 naar Almere tussen Rijnswit en Beeldhoven 3 kilometer.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is David Habig en we zijn begonnen met Gary Allen Feed the Fire. Lekker up tempo en we gaan ook door met uh, up -tempo dit uh, tweede uur. We gaan eventjes door met like Lenny White Pella met Etta, uh, Etta James Stormy Weather natuurlijk uh, na aanleiding van uh, het stormen uh, weer van uh, afgelopen week. Wat was het erger Jezus, alles komt te trillen bij ons? Um Stormy weather dus. Don't know why there's no sun up in the sky Stormy weather Since my Keeps raining all, all of the time Oh yeah, life is bad just can't get my poor self together Oh, I'm weary all of the time The deux types de dragueuses, celles des salons, les danseuses, et celles des cuisines et des balcons, les parleuses. Elle, c'était une parleuse, elle avait de la bouteille. C'était très agréable d'ailleurs de parler avec elle. Le genre être jamais vraiment loin de toi pendant toute la soirée. C'est la coïncidence heureuse des filles qui provoquent l'occasion sans trop la provoquer, abordent sans déborder d'une façon prudente et silencieuse. Tout s'accélère lorsqu'elle parle, c'est comme un appât qu'elle vous tendait avec ses cils Elle vous a ferré et son arme réside dans sa manière de vous relancer Sa cible, vous séduire, en commençant par vous faire rire Quelques naïves confessions qui permettent de penser Qu'elle n'est pas maladroite en talons compensés comme simple tenue Et que vous seriez sûrement très bien tenu. Et même si c'est déjà vendu Même si l'évidence est rendue, on traîne souvent longtemps sur le palier de la séduction Avant de se hisser vers un enlacement salivaire quand on est une ragueuse de cuisine Et de balcon, on préfère... Elles sont plus franches du collier. On se séduit, d'accord, mais pour vite s'embrasser. Là, je sais qu'il y aura rien. Jusqu'à ce qu'en 3 minutes, j'ai entre mes mains ses seins. et au bout de ma lame, elle connaît tout le monde. Elle a quelques rides vagabondes, le corps joliment dessiné, elle est bien habillée. Elle a 35 ans, elle me l'a dit, mais ça se voyait. J'ai pas été surpris. 35 ans, ça fait 10 ans de plus que moi. 10 ans de plus. Imagine, moi, si je draguais 10 ans de moins que moi. N'importe quoi. Pas de passion pour les filles plus vieilles en particulier Moins de moi l'idée de penser que c'est un défi ou une case à cocher Mais elle n'a d'âge que l'expérience en plus Elle n'a pas changé de vie Pas de marmot en bas âge, de maison dans le Vaucluse Et surtout pas de mari Donc Ça me fait une raison de plus de parculer Alors vas-y continue de parler, continue Je n'ai qu'une seule et même idée La soirée se finit Et la soirée continue Rejoins-moi, tu m'as dit Et j'ai pas répondu mais je te garantis Que c'est marché conclu. Zijn al eh, uh, Ben Mazu was dat? Ja, U kans is niet helemaal wat uh, zou moeten zijn. Uh, het volgende is weer van uh, het album met de klassieke, ja, we Wolfgang Amadeus Mozart met uh, Guantarami Ritmo. Niño, perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano, con playas de oro que no verás. Te pie sin pausa más de ocho horas, Dios aprecaría tiempo parcial, y no habrá sombra de gre que ayude, aquel que lube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla, Bella mariposa a se consuela, tú ella la que rebusca en el basura. Grito de los cansados, de wereld is een spelletje. We zijn degenen die het spelletje spelen. We zijn degenen die het spelletje spelen. We zijn de die het spelletje spelen. We La tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Adrescoer para los muchachos, todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, tu rombarato barato y algo de sidra si se da bien. de invierno sin radiador con la pensión que tiene el abuelo. Tomando sin fumandear si lo desocia al banco este lunes quien hará lumbre con tus cimientos y banco de alimentos vas con corbata sobre tu espalda el planeta entero se te tendrá excusa. los cansados la vida fue Todos los cansados, la vida fue un ensayo hasta hoy. Ismael Serrano, la llamada. Natalia, la Esta canción que sigue se llama Hasta la, raíz. Hasta la raíz Esta canción la compuse con un gran amigo Que se llama Leonel García Y es una canción que habla acerca de la importancia De no olvidarse del de, de origen Y de aquel lugar al cual uno pertenece Que, que pudiera parecer muy lejano, eh, podría ser un lugar, podría ser un amor, podría ser una persona. Pero habla acerca de esa esencia que es muy importante dentro de nosotros y de ese origen de nosotros que no hay que olvidar eh, por más lejano que, que podamos llegar o por lo mucho que podamos crecer. Esto es, hasta la raíz. Andando rios, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que creas y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo el...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 Mis lágrimas están secando con mi pistola mi corazón y aquí siempre paso la vida con la pistola y el de Los uh, volgens naar Los Lobos La Pistola El, El Gor Carazon, Carazon. En uh, Winter Marsalis met Black Bottom Stomp En dit is Cat Edmondson met Lucky Happiness Feels like this Your heart for Nelson Hoda. Ja, dat is Home Down, Oliver Nelson. We gaan het uur uit, het tweede uur van CFMJS. Met Mel I'm Coming Home Baby. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby, I'm Coming home, baby, I'm coming. Up